U heeft geen kleppen. Graag mijn iets. Nou, opa zal toch zeker zelf wel weten ja. of die kleppen ja. heeft of niet? Ja, Laat u dan nou maar op uw breiwerk. Die brommer van opa die heeft geen kleppen. Ja. Opa. Ja. Misschien is je smeermengsel niet goed. Ja, nou, dat doe ik nooit zelf, hè. Dat doe je voor me bij de oh. fietsenmaker. Opa, zwaai nou toch niet met je armen. Daar komt ze hele bol van in de was. Gerrit, die zal er straks wel even naar kijken. Gerrit is even met de was naar de wasseret. Nee, nee. Oh, wat je wil man. Ho, vreselijk. Ontzettend ramp. Herget, wat is er oh, gebeurd? Oh, ik ben gerald. Ben je maar gerald? Nee, gerald, ik. Gerold? Oh, oh, in een plas. Oh, nee, niet in een plas door een zakroller bestolen. Gestolen mijn portefeuille gestolen uit mijn jaszak. Wanneer? Nee, Net in de wasseret. Oh, dan moet u even met politie uh, wagen. Ja, nou, dat heb ik uitgebreid gedaan. Ja. Gerrit? <laughs> Is, is, is ook verder was het? Wat een onzin. Hoe kunt u nou ineens aan Gerrit denken? Gerrit, het rolt geen zak. Ik zei alleen maar dat Gerrit ook. Dat heeft er niks mee te maken. Gert was het deze keer, maar nou, dat was niet toevallig. Uitzonderingsgewijze was het het Gert nou eens niet. Oh, wat een ellende. Maar, maar weet u dan wie? Ja, oh, een een keer die naast me zat. met een ongunstig uiterlijk, een soort barbaar. Ik had net nog tegen een dame gezegd, mevrouw, denk om uw portemonnee. En toen denk ik opeens, oh jee, mijn portefeuille. Die zit in mijn jaszak. Dus ik voel. Ja, in ja. Nou ja, daar zet natuurlijk nog niks in. Oh nee, nee. Wat vindt u ervan of er niks in ja. Toevallig zat er een briefje van 100 in. En, en, en waar is die, die vent nou gebleven? Oh, die kerel is opgepiept. Zo, wat ik begon te voeren, begon die kerel te halen. straat had op, dus ik erachteraan. En ik riep, houten dief, houten oh dief. En er waren een paar toegangers, voetzoekers. Op, op, op, op,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 Op plaatsbewijs voor de voetbalbijds zat het er ook in. Dat herinnerde ik opeens. Oh, de kaartjes voor Aja. Ah ja, dat zijn vervelende zaken. Ja, ja, ja. Je dat, uh, je geld in je zak van je buitenjas, dat, dat is zitten niet. Dat is uitlokken. Niet waar? Iedereen heeft toch een biedenzak? Hij heeft toch ook een biedenzak? Ik heb ook een biedenzak. Zo. Ja, dat is uitlokken gewoon. Iedereen heeft een wienerzak. Zeg ik ga nou, want ik ben klaar. Hè? Jij moet er niet even op Gerard wachten. Nee, ik heb mijn fiets buiten gezet. En ik kan nee, eigenlijk wel even iets ik nadat ik zeg. heb zeggen, dat even Ja, goed. Dag. Opa. Ja, zo hoor. Dag, dag opa. Weer. Dag opa. Ik... Dag opa, tot vanmiddag. Dag opa, we ja. opsteken hoor. Ja, nee. Ja. Zo. Nou, dat is nog niet zo, uh, zo erg veel zaaks, hè? Ingenieur, dat zal ik ja. eens even laten zien, hè? Wacht eens even hoor, kijk eens. Even hoor. Insteken. In... Omslaan. Oh. Doorhalen. Doe. Af laten gaan. Wacht, ja. nou, zal ik eens even pakken, hè? Nou, kijk, insteken. Ja, ja. Dat... Omslaan. Dat weet ik al.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 De stem kwam uit een stapel kisten en doven. Pst, gered. Pst gered. Hey, Hoe gaat het met jou? Tijd niet. Waarom zit je dan zo gek? Sst, nou. Zit je weggekropen? Waarom? Ze zit achter me aan. Oh ja, wat heb je daar gedaan? Niks, niks. Maar hoe zit ze achter je? Ja. Als ik dat naar je portefeuille, past Oh ja. Wie denkt dat? dat ik Dat heb ik mijn met mijn was in de wasserif. Ja, ja, ja. Ik was ook niet met mijn was in de wasserif. Ja, nee, maar ik was eerst met mijn was in de ja, ja, ja. En er was een meneer, die was ook met zijn was in de wasserif. Ja. En die staat op en die zegt aan mij, je hebt m'n portefeuille Ja, en was het zo? Gerrit, hoe kun je dit nou denken? Ik denk niets. Ik vraag alleen maar. Ja, je weet toch dat ik dit nooit meer inbreng, dit nooit meer stel. Ik ben ook eerlijk geworden, net als jij. oh ja, hoe lang al? Al drie weken. Huh? En nou zit de poesje achter me. Gerrit, je moet me helpen, jongen. Ja. Zeg, en je zegt dat je die portefeuille niet gestoken hebt. Nee, te nee, eerwoordig. ik zweer het je, jongen. Echt niet. Nee, Gerrit, liever Gerrit. In Goed. Ik geloof je. Nou, nou, nou je we niet naar huis. We weten zeker dat de politie om me zit te wachten. Met je appeltje. Ja, graag. Wat een wind, hè. Hé. Huh. Hé, hey. hey, Gerrit. Jij woont toch in de rusthuis? Ja. Ja, nou, maar een beetje meegaan. ik heb geen huis meer, ik heb geen onderdak. Je bedoelt. Ons kan me wonen. Ja, ja een paar weken is er de boel is overgewaaid. Ja. ja, maar dat gaat zo maar niet. Dat moet je toch altijd nog iets even vragen. Aan ah, wie, subjectieve ja via, natuurlijk. Nee jongen, niks vragen. Niemand mag het weten. Hoe kun je op ons komen wonen als niemand het mag weten? Nou, je hebt toch een kamer? Ja, ik heb een kamer. Nou, maar... je kan me toch meenemen in je kamer. Steam. Dat dit niet om te durven. Dat durf ik niet, Gerrit. Hé, hey. Gerrit, hij hey, gaf het Gerrit liet zich overhalen. Zijn oude maat mocht zich verstoppen op Gerrits kamer. In het rusthuis hadden we nog geen idee wat er boven ons hoofd hing. Daar hadden we een heel ander probleem. Nou, ik heb er genoeg van.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 Die, die die koude grieken vinden het helemaal niet erg als ze een sjaal krijgen met een bobel erin. Ik heb de was je keuken gezet. Oh ja, dankjewel Gerritse. Eh, uh, opa is hier geweest. Die papertjes in Blommerim wil nakijken. Ja, ik zag hem staan. Wat oh, is leren breien? Ja, we zitten allemaal te breien. Voor de koude Grieken. Oh ja. Ja, Jet en ik breien truin en de man breien sjaal. Dat komt zo. er stond in de krant... Uh, Grieken in Nederland lijken kou, hè? Mm. Griekse gastarbeiders. Die zijn vaak hele treurige huisvesten. Zussen, oh, ja. mag ik een boterham?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 Een oplossing. Wat voor oplossing heb je dan? ik niet. Ik moet gewoon naar je eigen huis hè? Ja, maar oella. Dan staat de politie dertig man sterk om te wachten. In elk geval kun je hier niet blijven. Oké. Okay. Ga ik maar even opgeven bij de politie. Ik dacht dat jij iets voor de kamerad over hebt, weet je, hè? Dacht ik tenminste. Als ik nog gewoon vraag... Mijn zuster Clivia, ik heb een vriend en die manier een nachtje blijven slapen. Nee, jongen, niks vragen, want dan geeft ze me aan. Maar waarom zou ze dat doen? Nee, ik niks vragen. Nou, je kop een beetje. Luister nou, Sterk. Als je, als je wilt blijven stiekem, hoe moet het dan? Hoe moet het dan met, met eten? Nou, jongen, heel eenvoudig. Neem je toch wat voor me mee? Maar ik mis u. Broodje roze. Ros. je moet toch ook wel eens eventjes naar de wc? Is die er dan niet? Jawel. Hey, ja, maar de verdieping lager. Nou jongen, dan slaap ik toch heel zachtjes. Hé, hey, nachtje maar. Hé, hey, hey, nachtje. Ja, maar als er nu iemand binnenkomt. Hé? Nee? Binnenkomt. Nou, dan klap ik daar in die kast. Herbert. Wacht even, niet binnenkomen. Ik stap loopt. Ja, wacht wel even. Kom aan. Sorry, hoor. Ja, ik begrijp het. Zeg, Gerrit luister eens. Hé, hey, wat een leuke muts. Ja, nee, die heb uh, ik pas. Die moet ik eens nabreien.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 Je moet zeggen geen gericht, kom er eens, kom terug. je moet zeggen, dan het kan niet, erin. Met zijn drieën, ze is gezellig, maar ik wil haar eigenlijk niet Zeg die deur! Als we nou met zit, je twee hier zitten, het ze nou ook nog een kom. komen. Zo, ja, kan jij even helpen daar, hè? Ja, zeg er meer. Wat zal ik hier even spreken? Nee. nee, ik wil dan niet gericht. Uh, nou, ik denk dat hij vanavond al komt. Zeg maar, jij hier je ontzettend zit een kruimel in ja, dat -ie. brood. Ja. Zeg, en als die vanavond komt, hè, die Griek, dan, uh, dan gaat Jet Grieks vorm kopen. Dat kan zij. Hé, hey, waar is die muts nou gebleven? Die wou ik nabrijden. Ja, Die heb ik opgeborgen. In de kast? Ja. Nee, uh, in de doos onder mijn bed. Oh. Nee, ik breng hem wel uh, mee, hè? Oh, ja, dat is goed. Ja. Zeg, vergeet je niet uh, de brommen van opa na te kijken. Nee.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 En zo ontstond er in de hoofden van die twee een sluw plannetje. Hé, hey, wat doet u nou toch hier in je? Ik word er gek van. Stapel gek! Ja, maar luister nou toch eens even. Vlak mee in de hoek. Best gek. Mooi genoeg, hoor. Ik Niets gaat niet uit. Afgelopen is het. Hey, ja, ik snap het niet, van het is juist zo breien, Je wordt er eindelijk helemaal stabiel van, heb ik gelezen. Staat toch niet zo te trappen? Nooit meer. Hoort u, nooit meer wil ik één steek breien. Je wordt er zo sereen van, Stonder. In Grieken is het nog niet. Nou, bespottelijk om zo kwaad te worden en, en zo driftig te worden op een lapje. Uh, wat zeg je? Oh, Grieken. Ja, ik, ik weet niet zeker of hij komt, want, want ik heb mij alleen maar opgegeven. Ja. Ja, ik... Wat zegt hij nou? Griek? Zegt hij? Oh, dat is zo'n wezen. Oh, het is wel vervelend dat omdat wij uh, geen van allen Griek spreken, hè? Uh, ik ken maar een paar woordjes Grieks. Jij? Hoe komt ik dat? Is... Ja, hè? daar daarop van de gewone Het oh. <laughs> is niet Griek. Ik kan niet staan. Krijgt Oh. Oh, uh. dag meneer, u bent zeker gestuurd door dat bureau. Komt u binnen? Andere mojenne pumoza. Polutropon. Horsmalapolla. Veile Tomas Tos. Krasnaga. Hamois Nogo. Wat zegt hij nou allemaal? Uh, dat weet ik ook niet zo precies. Uh, ja, ik weet niet zo precies. En vraag eens hoe die heet. Hoezo? Uh, Hoezo? Kakianis Karapopolis. Wat zegt hij? Wat zei hij? Kakianis. Karapopoulos. Oh. Uh, nou, uh... Meneer Karapoep eh, enzovoort, hartelijk welkom in het rusthuis. Gaat u zitten. Ga je snel gaan doen? Ga je nou gaan Oh, Wat zegt hij nou? Uh, zo over het weer. Uh, mooi weer! Oh ja, ja, mooi weer voor de tijd van het jaar.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 Hij wil wel oeps. Hij schudt, dus hij wil... Ja, hij wil wel oeps. Nou, in ieder geval gaan wij straks uh, fijnvorm koken, Jet. Uh, peel-up. En, ehm... Uh, Vijgenbladeren met uh, pimento. Hmm. Zeg, uh, Gerrit, neem jij... Um, meneer uh, Poepkar... Hoe heet je ook weer? Karapupulis. Oh... Uh, zou ik hem misschien bij zijn naam mogen noemen? Hoe wordt hij uh, genoemd in de wandeling? Kusjo, Kusjo. Tak. Kak. Oh, ja. Dat maakt het nauwelijks makkelijker. Uh, neem jij <coughs> Kak mee naar boven en, uh, en wijs hem <coughs> naar uh, je kamer en het uh, vouwbed en zo, hè? Ja. Uh, Carolina, optie.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 Griekse oeps. Nou, het, eh, het ruikt belazerd. Ja, het stinkt ontzettend. Ik lust geen Griekse oeps. Oh, nee? Maar nou, je zal het wel weten. Baby, Hoort de buurman! Baby, Hoort de buurman! Ik krijg nou mijn neus. Wat is dat? Wat ruikt het hier afschuwelijk? Ja, Grieks. Grieks. Oeps. Wat is oeps? Nee. Zeg, uh, meneer Boordevol, hebt u nog wat gehoord van uw. Uh... je? Nee, vrouwtje, niet. De politie tast volkomen in Duitsland. Zoals altijd. Uh, ze tasten toch altijd in Duitsland. Wat een fuck eigenlijk. Hey? Is hij haast klaar? U kunt hem wel vast roepen. Oh, wat fijn. Zeg, Bert, ben jij hem zijn ding poepen. Doet zijn kak dat de oeps klaar is? <laughs> Gerrit, zeg tegen kak dat de oeps klaar is. Wie is kak? Een Griek. We hebben een Griek in huis. En we hebben voor hem gekookt. Nou, Grieks? ja, zeg een Griek. Soudige. Wat is dat? Wat is Soudige? Ja, ja, dat weet ik niet. moet ik eens nakijken. Zeg, was dat een Griek? En is hij een beetje uh, gaga? Zeg, ga jij zijn even vrouwen wat er is. En zeg dat hij moet komen, want de oeps is klaar, hè? En daarna, dan moet je helpen. met z'n hand dat kabinet uit die kamer halen. dan uh, kan hij daar morgen slapen, hè? Maar zou die Grieker morgen nog zijn? Want die had ontdekt dat BB de man uit de wasserette was. Hij hey, is beneden. Hey. Wie nou? Meneer, wie nou? Meneer Bordevol? Heet hij zo, Bordevol? Ja, wat is er nou? Nou, jongen, hier zit hij is het. Hij is niet over die portefeuille. Oh, verrek. Ik geloof dat hij ja. gaat. Ja. En dat morgen. Dan. Ja, hij gaat weg. Kom maar, hij zet het morgen. Kom maar, jongen, jongen als je nou terugkomt. Nee, hij komt niet terug, hij zet het morgen. Ik oh, uh... eten, kom nou. Die kom nou, doe iets zo van het Kom nou. Ontzettend. Oh, Lekker. Zo, ja. kak. We hebben ons, ons best gedaan. Ga zitten. Hier is een servet. Kijk eens even. Eet maar lekker. Allemaal Griekse oeps. Hertje, uh. uh. kipletje. Ga uh. je oh. mij oh. nu borusig gaan Ga maar groeis, nu groeis. Ik heb gewoon gaai, maar mogen. normaal. Ga maar eens een groeis die samen is. Ga maar groeis. Ja, precies. Huh? Precies. Ja. Goeie ja. manus, Ja hoor. Eet maar lekker, arme jongen. <laughs> oeps. Uitgehouden, hij, hè? Het ruikt wel erg vies. Oh, nee, het is heerlijk een pilaf en, uh, en dolmas ook, hè? Smaakt het kak? Goed is moe, Weet je, je kan dat zo koken in blik, hè? Dat is allemaal te krijgen in blik. En wat je nou klaarmaakt, dat is uh, schapenvlees met krenten in vijgenbladeren gekookt. Oh, zeg, ja, het is jammer dat wij eigenlijk geen Griekse wijn hebben, hè. Wat is uh, drinken in het Grieks, Gerrit? Ips. Hé, hey. oeps en ips, dat is taalkundig een heel interessant b. Ah, daar is de hoofdschokkel. Kijk eens even. geweldig, nou, zeg. Nou, wat is hij uh, eigenlijk van zijn vak? Brain. Brian. Autoboeken, de de auto moet er. Ah, kom. Nog een hapje. Gajus, gajus. Geroosjes, galamoecoei, kapestos. Hm. En schut, dus het is ja. Nee, het is nee. Ik zal aan die Griek aan de overkant vragen of je op praten met hem. Ja, ja dat is wel. Baby, je Alweer, waar Baby, kom je nou weer de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 U, bestaat geloof gewoon een beetje Hollands, hè? Heel best. Wij hebben een landgenoot van u in huis. En als u even mee naar Boom gaat, dan kunt u even gezellig Grieks met een babbel. We gaan een maar, allemaal. Dat komt niet goed. Die is jongens, ik heb die Griek bij me van de overkant. Die komt even gezellig babbel met kak. Gaat u binnen? Shirapoliyi <laughs> Nee nee. Oikoi. Oikoi. Oikoi. koi, oi koi. Hij is een beetje Het is natuurlijk een landgenoot. koi. Ach, maar, doen we. dat. koi, hem nou mee naar toe. Nee, ik denk dat ze eventjes alleen willen zijn denk. Zeg luister eens even. Uh, vergeet niet tegen Kak te zeggen dat hij straks even de brommer van opa moet nazien. Hè? Want het is tenslotte zijn vak. Dan kan jij ons met die camera helpen. O oh, yeah. ja. Hé, mooi mooi Ah, jongen. Je kan mooi plaat ja. met het Je kan gaan. met Kom maar hoor. dat op. Kom Oude jongen. Ja. Precies. zo. Waar is hij nou? De deuren. Uh... Nou, dat ging ook vlot. Ja, dat ging heel vlot, jongen. Heel vlot. Zeg, uh, de zuster vraagt of jij hey. eens naar de brommer van opa wil kijken. Oh, ik weet niks van, van brommers, man. Nee, ja, maar ik heb gezegd dat je een uh, automonteur bent. Dan moet je er ook verstand van hebben. Kom nou. Hoor. Ja, maar wat moet ik dat doen? Ja, dat doe je maar zoals ze net al, dat je er verstand van hebt. Ik moet nou helpen met die kast houden. Hey, doe nou maar, kiel, Doe eens een beetje Oké. Okay. Met man en macht toon we aan het werk om het kamertje in gereedheid te brengen. Onze zogenaamde Griek begon intussen aan opa's brommer te sleutelen... met de benen in de huiskamer. Zeg, hé, wat is dat nou? Wat, wat doe je daar? Hij moest noemen, broem, broem. Zeg, maar ben je nou helemaal van lot getikt om die brommer hier... met hebben met al dat water en alles hier in de huiskamer uit elkaar te halen? Dat mag niet! Dat mag niet, nee. Hoezo? Oh, wacht, zei mee. Dat mag niet, nee. Het is aan ja, je zoen. Gerrit! Hé, Hou Ga binnen naar de kamer. Ga zeggen tegen de kak, dat hij die elektro houdt. Hij heeft om de brommen. Hou overal uit elkaar. Gaan we gaan Mijn dier, ben gek? Ja. Hé? Hey, ben je nou gek? Hé, nou hey, ha. Hé, hey. ja, hey. zo'n klaar. Rotsnoeven van jongen kan niet nergens. In de binnen. kamer ben je dan nou krankzinnig. Hé! Hey. Hou even een kraak aan komen. Hé, hey, moet luisteren. Ja, had het moeten doen. Neem dat hele rotsje met de buiten. Ga ja, je zet hem zo in elkaar, maar haal jij nou eerst even een knijptang. Een knijptang om m'n brongen in elkaar te zetten. Man, haal nou even een knijptang. Oh, je snuit niet zo hard, jongen. Een knijptang nou, ja. Ik kan dat ding nou opleveren zijn. Hé, hey, Ik heb nog die vale rotsmaak van die oepsje in mijn mond, weet je net. Ik krijg ze niet, godsnaam voor elkaar, kaart? is niet te geloven. Ik geloof toch dat we mij mee aardig moeten scheiden, een paar keer al gedreigd door de man te vallen. Eerst met die boordebol en toen met die echte Griek. Nou, het, het zal mij benieuwen. Nee, nee, nee. Kousnoe! Brasnaga! Wie ben jij? Brasnaga, Gamma. Ja, dat hoeft nou niet meer. Hou maar op met je Grieks. Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Dit is een erg kalp wereld. Wie is dat? Nou, dat weet u toch? Hanna maar op met die onzin. Het is helemaal geen Grieken. dat heb jij al die tijd geweten. Ja. Oh, zij niet een Wat er ook? wat Hoor je dat? de je wel? Sussen, laat hem alsjeblieft gaan. Het is mijn vriendin. Ik ben in een scherine gevangenis. Alsjeblieft, vertellen. Ga gaat er eventjes op zijn moedje. Even luisteren wat er al gebeurd is. Mijn portefeuille is terecht. Zat gewoon in mijn andere pak. Stom, hè? Oh, kinderen, ik ben zo gelukkig. Kijk, nou. Dat is die Tartaar uit de wasserwet. Zeg, ik heb jou valselijk beschuldigd. Mijn excuses hoor, kerel. Maar ja, je deed ook zo eigenaar. Je vroeg erom. Nou nee, ja, weet de politie het nou ook? De politie? Ja. Is goed dat je het zegt. Die zal ik meteen even Ah, oh, Wilt u er een thuis doen, meneer Woordenval? Ik heb hier een heel ernstig gesprek met deze heer op het ogenblik. Ah, en daar mag ik niet bij zijn. Precies. Nou, het is goed hoor. Ik ga aan. Kijk eens eventjes. Is dat opa's brommer geweest? <laughs> Gerrit? Nou, ik, eh... ik kwam langs een kiste, en er en... kist en daar zat hij in. Kist? Waar ga je toch in? Hé, ik, ik ga alleen nog even naar boven. Ik, ik, ik ben zo terug, Gerrit. Nou, Laat hem maar gaan. Nou, ik, eh... ik kwam langs een kist en daar zat hij in. Ja. En, eh. Het was Dirk, mijn vriend, een oude gabber van hem. En uh, ze zei dat hij een portefeuille had gestolen. Van BB. De politie zette hem achterna. Maar uh, u hebt het gehoord, het was helemaal niet waar. Hij is vroeg En toen... Uh, toen hoorde jij dat hier misschien een Griek in huis zou komen. Gerrit, hoe heb je dat kunnen doen? Ik had mee te met hem. Ik had met hem te doen. En uh, het is een geweldig aardige jongen. Het is... Een hele eeuwige vent. Die is zo'n jongen. Nou, daar hebben we dan die hele kast voor. Voor een portaal gezet, dat kan niet. Niet meer voor of achteruit. Ja. En Grieks gekookt. En opa ze brommer helemaal in stukken. Zeg, die moet je nog wel in elkaar zetten. Hè? Nee, nee, ik wil hem geen minuut langer in huis hebben. Zeg maar dat ik kan gaan opkrassen. Nou, dat zal juist nog wel vanzelf gaan. Het is nou niet meer nodig. Opa, opaatje. Ja. Daar heb je het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 Niet te gewoon... kak!